7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Vleesverwerkingsbedrijf van Roymeet in Helmond is tot en met dinsdag dicht vanwege een corona-uitbraak. Dat heeft de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besloten. Na een steekproef bleek 1 op de 6 geteste medewerkers besmet te zijn met het virus. Op de A12 tussen Utrecht en Arnhem is vanochtend bij Maarsberg... een dodelijk ongeluk gebeurd met een spookrijder. Die reed frontaal in op een andere auto. De bestuurder van de aangereden auto is om het leven gekomen. Een andere inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de spookrijder raakte gewond. De A12 is van Maarsbergen tot Veenendaal West afgesloten... en blijft waarschijnlijk tot 10 uur dicht. In de Amerikaanse stad Minneapolis hebben demonstranten... een politiebureau bestormd en het in brand gestoken... Aanleiding is de dood van George Floyd, een zwarte man die maandag om het leven kwam... bij een hardhandige arrestatie door een witte agent. Sindsdien zijn er rellen in de stad. Ook in andere Amerikaanse steden is het onrustig. Het onafhankelijk kiesbureau Suriname heeft het grootste deel van de verkiezingsuitslagen van Paramaribo online gezet. Voorzitter van Dijk Siros deed dat uit woede omdat de officiële uitslagen van de parlementsverkiezingen nog steeds niet bekend zijn gemaakt. De oppositie vreest dat president Bouterssen en zijn NDP proberen te frauderen. De NDP staat in de peilingen op fors verlies. Bouterssen heeft om een hertelling gevraagd. President Trump wil nieuwe regels voor sociale media als Twitter en Facebook... en heeft een decreet ondertekend waarin hij de overheid verplicht om uit te zoeken of dat kan. Volgens de Amerikaanse wet zijn de bedrijven nu niet verantwoordelijk... voor wat mensen schrijven op de platforms. Trump wil dat veranderen. De president ligt in de clinch met Twitter. Het platform noemde een tweet van hem waarin hij zei dat stemmen per post tot fraude leidt feitelijk onjuist. Het weer wordt een zonnige dag, temperatuur 16 tot 19 graden in het noorden en 20 tot 23 graden op andere plaatsen. Morgen wordt het zelfs nog iets warmer. Zondag schuiven wat wolkenvelden over het land, maar het blijft overal droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 The sun is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 She's Take care.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 To the turkey, to the carving knife, what you give is what you get. A fresh and lovely summer's day we thought would never end. To the bloodhound, to the staggered bay, I thought you were my friend. The pageant still unfolds. Set the fire upon the anger's eyes. I wish that.